say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 De stijging is veroorzaakt door de lage werkloosheid en de verbeterde infrastructuur. Nederland is gestegen ten koste van Canada en Denemarken. Denemarken is gezakt door het strenge immigratiebeleid. Het land is niet meer in staat om kenniswerkers aan te trekken. Zwitserland is het land met de beste concurrentiepositie. Informateur Cenk Willing gaat vandaag verder met zijn gesprekken met de fractievoorzitters. Gisteren sprak hij al met zeven van de tien fractievoorzitters... onder wie Rutte, Verhagen en Wilders... Hij wil een grote mate van zekerheid dat ze er nu wel in slagen om een rechtskabinet te vormen. Ze verwachten zelf dat dat gaat lukken. Mogelijk brengt Cenk Willink nog voor het weekend verslag uit aan de koningin. Daarna wordt mogelijk Ivo Opstelten weer benoemd... om de onderhandelingen over een rechtskabinet met gedoogsteun van de PVV af te ronden. Demissionair minister Donner wil dat de Tweede Kamer dit najaar een besluit neemt... over de verhoging van de AOW-leeftijd...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 Een dominee wil op 11 september Korans verbranden op het grasveld van zijn kerk. Hij negeert oproepen om van de Koranverbranding af te zien. Dan nog het weer, buien en veel bewolking. Het wordt zo'n 18 graden. Richting het weekend lopen de temperaturen op, wel blijft het bewolkt. Dit was het NOS Joen.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 Na 27 jaar in Zuid-Afrikaanse jails, Nelson Mandela een vrij man. Al 20 jaar! Waar? Dit is 20 jaar ZFM! When we fall in love under the moon, come to in in cave, I love you, Papa L'americano. Takes you. Zandvoort, Zandvoort.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 Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. Dit heb le jour de chance. Je daar al aan le Chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet.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 Go on, I'ma tell your little boy, summer light my love is summer light